Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Ledervok. Vanavond met Pietro Cels en Tim Groof, en twee leden van de Harlemse bluesband John The Revelator. go to the door Vandaag in deze aflevering van de krochten aandacht voor de Haarlemsgroep John the Revelator. Een bluesband uit Haarlem die al meer dan 50 jaar geweldige bluesmuziek maakt. Hier bij ons in de studio zijn twee leden aanwezig met wie je samen op zoek gaan naar de wortels van de Nederrock en natuurlijk de geschiedenis van John the Revelator. Kunnen jullie je even voorstellen? Ja, ik ben en... uh, Tom Huysen, ik ben uh, zanger, bassist en medeoprichter van de band in 1968.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 Moest je daar echt naar op zoek? Ik bestond er een Marquis Club of oh, Ja, een hele ja, markieclub. Ja, club. Ja, ja. Nee, dus... club ja, daar was je gewoon elke dinsdag. Ja. Want elke dinsdag we, speelden daar geweldige bands. Dat ik heb oh, dat uh, ja. Ja. Nee, dat was echt uh, was een geweldige, geweldige tijd. Maar er waren dus heel veel clubs. En er werd heel veel gespeeld. Of zo. Ik ben nog een tijdje een soort Roddy uh, geweest. Een beetje, een, een beetje hulpje hoor. Stel er niet zoveel voor, ik kan ook geen rijbewijs of zo.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 de box. Ja. Uh, wij uh, konden in de kerk van Overveen konden wij uh, een koor gaan begeleiden. Uh, en de deal was dat uh, wij dan zondags uh, met een koor zouden optreden, de zogenaamde ja. beatmis. Dat was oh, die o, die tijd, toen de tijd. Uh, ja. Ja. We hebben geloof ik hier Kier Salvat ook nog gespeeld. Ja. En als uh, tegenprestatie mochten wij oefenen. Eerst in de kerk hè? Ja. ja. En..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 Dat in die tijd, je ging op pianoles en dan ja. uh, ging al moest je al die boekjes doorspelen. Klopt. En, uh, dat, dat <laughs> maar nou, toen ik ja, 13, 14 was, had ik daar wel genoeg van en mijn vader uh, kende een pianist die wij akkoorden bij leerde. Okay. En toen kwam ik in aanraking met uh, muziek van uh, Count Basie, oh. Met die hele ja. linkerhandpartijen. Ja. Ja, zo is dat er ook uh, gekomen. Okay. Ja.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 Maar je ging altijd met een piano opstappen. Op nee, dat, dat was het natuurlijk. Dat kon niet die tijd niet. Nee. nee, had je niet. Dus nee. uh, er werd een optreden werd vastgelegd. Ja, er stond er een piano. Ja, er stond er een piano. Ja, dat was een wrak meestal. Een barrel. <laughs> Moest je wel afwachten. Ja, natuurlijk. Ja, dus dat was het enige voordeel dat hij eruit stapte. Dus ja. Dat was echt een drama voor ons. Maar Goed, hij heeft het wel goed gedaan in die zin. Hij zegt altijd, Charles is op het hoogtepunt uitgestapt. Want we hadden net dus op een gegeven moment een, uh, zeg maar het loostige Jazz Concours gewonnen.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 Er was nog wel een interessant ding even. Op een gegeven moment, omdat we dus op televisie waren en het Loze Tesco-koer hadden gevonden. En heb ik toen een interview gedaan met Jip Koolstein. Nou, Jip Colstein was van Telegraaf, zo'n ja. dumpopjournalist van Nederland ja. of zo. En, en bij Jip ging het zo dat je dan bij hem thuis en dan stond een paar kratten bier en die ging gewoon op. Dus er werd wel ja, lekker ja. gepraat, zullen we zeggen. Ja. En uh, op zaterdag stond er dan echt pagina groot een interview over, over de band en. Hey, nou, oh.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 Cause I need your love so bad I need some lips to feel next to mine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 So bad. Uh...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 En, eh, en daarna kwamen de periodes wel weer van blues en op dit moment zie je gewoon ook weer jonge mensen, niet dat die naar ons concert komen, want dat is helaas niet zo. Maar wat je wel ziet is met zo'n Joe Bonamassa of zo dat hij toch ook wel ja, een heel jong en nieuw publiek aantrekt. Ja. Ja. En ook weer terugvalt eigenlijk op die Londense bluescine, hè? want dat is daar toch ook zijn grote inspiratie. Uh, ja, toch wel. zijn inspiratie, gewoon okay. absoluut. Ja, ja, Jimmy Hendrix, mm. Clapton en, en uh, die tijd. Nou, dus, ja, John uh, is heel belangrijk geweest, vind jij, ja.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 Walter Trout en... Uh, nou, dan vergeet ik nog een paar namen, maar John, echt... Van Fleetwood Mac, John, John McVie. John McVie, Die, e he, niet, ja. die heeft ook... In de ja, de heeft de het reed, reed, ja, maar. ja. Nou, Fleetwood Mac is sowieso uit, uit John melton ja. oh, ja, voortgekomen, hè? Ja. Ja. Dus, uh, ja. uh, Peter Green en John McVie en Mick Fleetwood... Die speelden... Die uh, bij John Hale. Ja, die ja. later... Ja. Ja, ja, die speelden bij John Mell, Dat was dus, uh, zeg maar, in... Uh, in zef, 67, begin 67...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 Dus nou ja, ik moest daar mee aan de slag. Daar was ik ook nog niet zo ervaren mee. Want ik had nog nooit een optreden. Gereden. Dus dat kostte even. En, en, en toen gingen we op een gegeven moment... brachten ze niet your love, your bed uit. Oh, ja, ja, ja. ja. En dat werd een hit. Ja. En vervolgens, ik was nog bezig om te kijken... hoe ik die band allemaal kon plaatsen. want dus ik kreeg een brief van de manager. Uh, by the way, Tom, uh, it will cost you 5.000 pounds. Ja, Dit ja, is hit, dat, inderdaad, dat, dat, ja. Dat ja. Was, ja. Uh, het geeft gewoon even aan dat je echt die hele beginperiode mee hebt gemaakt dat al die bands nog bezig ja. waren om, ja. om zich waar te maken. Ja. Ja. En later ja. natuurlijk allemaal verschrikkelijk groot zijn ja. geworden. Ja. Well, my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 You know, I just been sitting here thinking, wondering why in the worshiping.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 Just been sitting here thinking one and one and worshiping. Maar was jij ergens groot fan van? Ja, de Rolling Stones. Maar nou, niet zo nou, adeptisch nou hoor. En uh, John Mayle.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 Ik heb nooit zoveel pijn geleden. Dat is ook natuurlijk wel een beetje hoor. Ja. Maar ja. Uh, wat, he, wat houdt jou 50 jaar lang uh, gebonden aan de blues? Nou, wij, kijk, ik, wij noemen per definitie van wat wij maken blues. Maar als je ziet, wat, we hebben ongeveer nu uh, iets van 16 albums uitgebracht...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 Om je, om je emoties kwijt te ja, kunnen. Ja. En je hoeft natuurlijk dus niet zwart te zijn om te kunnen janken ja. en om te kunnen huilen en om verdriet te hebben en om op een gegeven moment je hart uit willen zingen. Daar hoef je niet zwart voor willen te zijn. Nee. Alleen geef wel toe, die zwarte doet wel even beter. Ja. Dat wel. Die, die stem alleen al, die doet ja. zo, hoog ja. en aardig goed gewoon. Ja. Ja. Maar het is toch interessant dat, dat iemand als Peter Green, ik ken ze achtergrond niet precies, maar een Londense uh, arbeidersjongen, uh, dat hij dat hij die snaar ook weet raken. Ja. Dus maar goed, die, da, dat nummer niet Your Love So Bad... dat is dus van uh, Little Willie John. En dat is dus een Amerikaanse... Uh, eigenlijk meer een... wel een beetje bluesy, maar eigenlijk als je de platen hoort... van Little Willie John is het eigenlijk een beetje... die wilde ook een beetje Dean Martin-achtige dingetjes doen ofzo. zo. Hè? Dus dat was best een beetje entertainment Ik had altijd, achter... altijd gedacht dat het van Peter Green was. Nee, nee nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee. Het, het is het van, Little nee, ja. het van Little Willie John. Nee, het is van Little Willie John. En... Uh,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 En ik vind dat wel een absoluut essentie voor, voor, voor blues of zo. Dat, er wel, ja, dat je gewoon wel die, die, die emotie laat voelen of zo. Ja. Nou, daarover hebben wij zijn een beetje op zoek naar de wortels van de nederrock eigenlijk. Van hoe is uh, ja, uh, de Nederlandse muziek ontstaan eigenlijk, hè?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 Ja. Maar het voorprogramma, daar traden de folios op. Ik was voor de folios gehoord Nee! Ja. En de folios. Nee. Samen in een bootje en in een slootje. Nee. En dat, dat, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat het het het heel veel. Ja, ja. ja dat soort uh, ja. Dus het moest toch helemaal in hele elkaar ja, passen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Het is ook een heel groot fiasco geworden, dat concert. Ja, ja. Maar ze al... zeggen wel eens dat de eerste Nederlandse rockplaat was, uh, komt van het dak af. Ja. En niet de Tierman Brothers, nee. Ja, maar goed. Maar de, ja, dat is misschien ook... Ja... ja. Je, je het daarom... zijn, nee. Nou ja, weet je, er zijn nog allerlei invloeden... en er gebeuren allerlei dingen... en ja. wat Charles zegt wel, het moest wel zijn... want dat, dat was wel een, een lijkt, ja. Je had de, de, de Blue Diamonds en zo... en, en, Klopt. en, en de Foreo's en, en, en dat soort En Dat was natuurlijk allemaal heel braaf en heel netjes... en ja. nou, dat kon je rustig ook op de televisie zien... en gewoon ja, iedereen ja. rustig blijven zitten...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 Dus en daardoor heeft dat, wat dat betreft, dus per zich vele, veel later ook maar zeggen ontwikkeld echt met benzine uh, en zo. Ja, een grote dus, markt. Van.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 Wat zijn je objectieve metingen om te ja, zeggen? Hij is de okay, beste. Ja, ja. Is dat dan de snelheid? Ja, is het dat hij de ja. meeste platen heeft verkocht? Claimers, dus wat je ja, wel ja. kan zeggen, wie is jouw favoriete gitarist? Ja, ja. En waarom is dat dan? Nou, ja. mijn favoriete gitarist is Peter Green. En ik kan heel goed uitleggen waarom dat is. Maar.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 Daar heb ik ook nodig, want dan word ik weer eventjes moet ik laten zien dat ik het ook uh, open oh, het kan. Okay, ja. Hij is een ongelooflijk luie gitarist. Ja. Maar uh, hij is natuurlijk wel ja, heel populair en, uh, en ja, ook fantastisch. Ja. En nogmaals, zijn jaren bij John Mail, John Mail's Bloomsprekers, die, die, ja. die, die, die, dat album dat is waanzinnig. Okay. En persoonlijk vind ik Derek en de Domino's vind ik, ja, echt wel een van de aller aller, aller mooiste uh, platen die ja. ik ken. En die ik grijs draai. Maar Peter de Green, Pieter Green, houdt er niet van Pieter.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 Als hij aan het, het sleren was, stond ik te janken. En waarom ben jij geen gitarist? Je bent bassist. Nou, ik, ik heb maar heel weinig talent. Dus ik ben blij dat ik met die vier snaren een beetje uit de voeten kwam. En ik moet ook zingen, hè. Dat, dus ik heb, ja, ja. heb genoeg ja. te doen.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 Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Nou misschien toch, toch naar het de invloed, je eerste singeltje. Ja. Oh ja, nee, was 13 hein? 1963. Ja. En, uh, dat was al grappig, dat uh, dat, zie, dat zie je helemaal niet meer, maar uh, ook dat was de jaren zestig. Niet alleen de, de, de, de Engelstalige nummers werden ja, dit, ja, Duitse nummers, Frans. Ja, nummers, ja. Frans, Frans, natuurlijk. Adamo, Adamo, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, ik vond het wel dat. dat maar jouw zin was? Pour la Viva, Comment C. <laughs> <Ja. laughs> Nog een keer? Pour ma la Viva, Comment C. Oh die, Johnny Halliday. Yeah. <laughs> ja, ah, dat denk ik altijd. <laughs> en. Wie in Nederland, welke jongeman, was niet verliefd op Sylvie Vartal? Ja. <laughs> oh, maar dat was grappig in die tijd. Je had uh, zo'n zo hit, dat was de officiële plaat. Ja. Maar uh, from Reesman in die tijd had het merk Discofoon. En het, die, die maakte van elke hit een cover. Oh, door een okay. onbekende artiest. ja, ja. ja. En kon je hetzelfde liedje kopen. Ach oh nee, nou, dat was niet Stop. echt. <laughs> ja. Oh, dat ja, dat was 3,95. 3 gulden Bij zijn hoop geld, ja. voor singeltje. Ja, zeker. En jij, Tom? Ja, ik, de uh, Everly Brothers. Huh? Ja, Zou dat was dat ook helemaal te gek. Ja. En, uh, en het voordeel was wel...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 Simon R. Carfunkel... ook echt bezig geweest om helemaal... die Everly Sound te creëren. Ja, ja, Op hun manier, ja, met hun ja, stemmen. Ja, ja. En later is dat natuurlijk meer gaan veranderen... en Tuurlijk, meer afwisseling. Ja. En niet alles tweestemmig of zo. En ze hebben ook dus nog een keer... een concert gegeven met die, met die twee. Klopt, boys. ja. En, In de syrga al ja, een paar jaar ja. geleden. Inderdaad. Maar ik, ja, de ja. Everly Brothers... en ik vind het nog steeds... waanzinnig ja, goed muziek. Ja, zeker, ja. Ja. ja. ja. Dat dat nog dat even over die muziek zien... Ja. uit de jaren zestig... Ik kwam goed te herinneren met Tom, misschien ook, wat jullie ook wel. Als je dan uh, een LP ging kopen, of van plappers te kopen, ging je me eerst natuurlijk uh, ergens... Beluisteren, ja. <laughs> Dus als ja. je een hoge bel kwam... Hoge bel, nou... Ja. daar kwam, kwam iedereen tegen ja, en uh, luister maar niet kopen natuurlijk. Ja, <laughs> en, uh, weet daar beneden in die kelder? Ja. Ja, ja, ja, ja, hoge bel. Hoge bel was geweldig. Ja. Ja, ja, ja. Hele ja. beroemde zaak, ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, ik weet nog even over Johnny Holiday, wat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 over het Zwarte Woedstok. Zeg oh maar, ja, op, dat nee, is je is niet gezien. Daar, nee. nee. Daar, daar zitten paar ja? scènes in met, met, met Koffelkoren... en Mahalia Jackson en, en, en die... Uh, och, jongen, als jongen, je zie dat ziet, dat jongen, nou dan... Ja... <lacht> Mooi. Ja, uh, zo heel ja, zo ja, ja, ja, ja. ja, dat was ook een beetje het repertoire... van het kerkbandje van ons. Ja? Want we moesten dus optreden de kerk... om de jeugd... Uh, ja, binnenhalen. Nee. Ja. <laughs> ja. En er oh, waren liedjes van Kumbaya Ba en uh, oh, natuurlijk, ja. Go Tell to the Mountains. Ja. Dat werd gezongen. Tell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 Het was bijzonder dat er een band was die Blues speelde. Ja, Oscar Benton was er ook wel, dat is ook zo. En je had hm. de Qubie, Qubie, maar het was ja. En er zullen nog nee, meer je geweest, je geweest zijn. Je je blues, had je. Ja, ja. Ja, maar het liefst een Bluesbandje. Dus laten we zo zeggen. Dat, ja, okay. t, t, ja. dat begint het mee. Ja. Nou, vervolgens was het gewoon zo dat wij ons echt onderscheiden. Ik had ook het voordeel. Ik had dus al die bandjes meegenomen uit Engeland. Oh. En wij speelden dus de nummers van die bandjes.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 Wat was er nou? Ja, een stukje staal. Gewoon, wat, oh, wat, wat ja, die was uit zijn stuur. Van zijn stuur. Fie ja, van zijn stuur. Fietsstuur, ja. Ja, fietsstuur. Ja, want ja, hij had hier een stukje zo gehaald. Maar wat, wat ik dus dacht, ja ik ben daar geweest en wist ik veel. Ik denk, er ja. is ja, dus maar één iemand die dat kan spelen en dat is Jeremy Spencer. Ja. En, nou, joh, en die jongens die, die luistert. Die ja, ging met wat dat, te gek. dat Helemaal toch te spelen en te doen. Dus ja, dat klikte natuurlijk gewoon enorm, want hij ja. vond de muziek geweldig. En ik vond het natuurlijk geweldig wat hij deed.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 Want in hem herkende ik veel van Peter Green. Ja, het is ja. heel, dus ik vond dat heel uh, bijzonder. En dat maakte ja. ook voor mij dat ik denk, ja, hier, uh, ja. hier, hier ga ik wel hier eventjes mee door. door. Goed, ja, man. want ik weet nog heel goed. Ik heb mm -hmm. toen ook voor Hitweek een interview gedaan met, uh, met, uh, met Peter Green en Danny Curwen. Die gitarist die toen net bij uh, Fleetwood Mac Mekker bij was gekomen. Op zich was het weer een aardig verhaal. Omdat het groepje mensen, dat, waar ik dan deel van uitmaakte, mannen 15, die altijd naar die concerten ging, was Danny Curwen.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 Looking for a free ride Down don't bother me no more He used to be well off Plenty of money But not so much now Used to be well off, plenty of money, but not so much now. I'm looking for. A switch on you talking in a soft husky voice relaxed of hand tone kind of trademark raising their eyes and giving me that cool familiar look So I'm saying, come on, honey, give me bottom dollar.